over negen. welkom bij Race Radio, het is uh, tweede pinkse dag, op een mooie pinkse dag. Ben Alveugen, die is onderweg naar de studio. Ik kon zo auto niet parkeren, nou, ik uh, ben benieuwd of je weer kort komt, want uh, ik heb al trek in een uh, lekker pinksterondheidje. Op het Park Zandvoort wordt vandaag weer heftig geraced, om 9 uur, nu dus, begint de Fission Legend Cars Cup. We hebben de Dutch Renault Clio Cup om uh, half tien, om kwart over tien de Formula Ford, om vijf voor elf de uh, Formule Swift Cup, om tien over half twaalf de HTC Dutch GT4 Championship, om tien voor half 1 Argo Supreme Tourwagen Diesel Cup, uh, om, uh, dat zal het zijn om half twee hebben we dan een beetje een pauze met wat driftseries. Dan om tien voor half drie de Dutch Renault Clio Cup. Drie uur de Vision Legend Cars Cup. Wederom de, dan de derde race alweer. HTC Dutch GT4 Championship. Om half vier race nummer drie is dat. Tien over vijf Formula Swift Cup. Om vijf voor zes de Formula Ford. En dan om kwart voor zeven de taxiritten. Dan zijn we weer helemaal back-off. En om kwart over zeven eindigt dit prachtige programma van de Pinkster Races. De uh, Profile Tire Center Pinkster Races. Nou... Is dat even fijn? Dan komt Benauveug aan. Even kijken. Hij, nou, hij ziet er wel bezweet uit hoor. Hij ziet er bezweet uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is hij hoor. Ja, ja. Ik denk van je komt nooit, man. Ja. Ja, ja, ja, ja. Je wordt ook een dagje houden, hè? Zo. Tjo, joh, jongen. Jonge. Dit is verschrikkelijk. Ik ja. Is verschrikkelijk. Zo. Ja. Penteker. Je bent er hoor. Nou, gezellig. Wat, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik heb dit allemaal voorgelezen. Gelukkig. Ja, dan hoef jij dat niet meer te doen. Nee, dan kan ik even op Aardem komen. Precies, uh, tot aan 12 uur zijn wij er. En dan de Maurice Mulder, en dan Rob. En de, hoe heet je onder de knakker ook weer? AJ Vos, Albert Jan Vos. Dat zijn je gastheren voor vandaag. En we zijn trouwens van vandaag een unicum, Beno. Dat wist je nog niet, ja. of je weet het wel. Ja, ja, weet ik wel. Je weet het wel. Bewegende beelden. Precies, ja. de hele dag. De hele dag? Ja. Oh, ik dacht alleen vanmiddag. Nee, het is nu al. Oh, nou, ik, uh, we gaan gelijk de tv aanzetten. <laughs> Dat gaan we zeker doen. Goed, uh, de Pinkster Races is 2010. Hier bij ZFN tot aan 5 uur vandaag. We beginnen met Tavares. It only takes a minute, girl. Dinters, Justin Timberlake, love Dinter FM Race Radio, Pit Report. Bit report. En voor het eerst vandaag gaan we over naar het CP Park Zandvoort Benno, want daar staat Willem. Gezellig. En Willem, hele goede morgen. Waar gaan we mee beginnen? Waar zijn we al mee begonnen natuurlijk? De eerste race was al om 9 uur van start gegaan. Ik hoorde het gebrul der motoren al door het dorp heen klinken. Waar kan je ons mee verrassen? Ja, goedemorgen. Ja, we zijn begonnen vanmorgen om iets over 9 met de eerste race. En het is een race in de is uh, Legend Cup. Uh, uh, dat zijn hele kleine autootjes. Uh, ze worden ook al uh, werkauto's uh, genoemd. Nou, dat geeft aan uh, hoe groot zijn. Een, uh, een, uh, 1200, uh, ze zijn. Het is een 1000 met een 1200cc Yamaha erin. het autootje weegt nog geen uh, 500 kilo. De al, uh, ja trekt hij op van 0 naar 100 uh, binnen 3,7 uh, seconden. Ze zijn ook zo smal uh, en klein dat het een uh, spectaculair race is. Want, uh, ja, zijn wel blij als we twee auto's naast elkaar zien, normaal gesproken terecht zijn. Met die legends zien we af en toe drie of vier naast elkaar. En ja, dat geeft af en toe wel eens wat problemen. Oh, toch wel? Ja, Ja. Ondanks dat de baan voor deze auto's breed genoeg is, er wordt er wel eens elkaar geraakt. Hadden we hier in de beginfase van de race ook even een safety car situatie. Maar de mannen, het zijn voornamelijk mannen, er rijdt ook nog wel een heel jong meisje in. En dat is uh, Cecile Visser. Maar die zijn weer uh, onderweg. En uh, ja, het wordt toch uh, gedomineerd eigenlijk de race weer uh, door de Belgen uh, keyfasters. Dat deed hij, uh, ik wou zeggen gisteren, maar het is alweer eergisteren zaterdag ook. Totdat uh, dat er een safety car moment was. Uh, hij had een voorsprong van een uh, seconde of 8-9. safety car en een herstart. En bij de herstart zat hij eigenlijk te slapen. Een race lang op kop gelegen. Alleen het laatste rondje niet. En uh, gaf de overwinning weg. Dat zal hij uh, waarschijnlijk vandaag niet gaan doen. Het is uh, nog steeds vasters uh, aan de leiding. Met, ja, ik uh, wou zeggen lingerie. Maar hij heet minjury op uh, de tweede plaats. En dan kijken we even naar de Nederlanders. Dan is het uh, Bas Lammers. Bas Lammers, uh, uh, actief in de Formule Renault. Een karter uh, van uh, ja, wereldniveau. Uh, is weer terug in de kartsport, Doet het daar hartstikke goed. Maar krijgt een uitnodiging om hier uh, mee te doen aan dit evenement. En dat doet hij graag. En hij rijdt nu nog op een vierde plaats rond ongeveer. Oké, okay. nou dat klinkt heel, heel gezellig. En, um, we kunnen er ook van verwachten. Is, ik zit even naar de, de gemiddelde snelheid te denken om een beeldvorming te krijgen van hoe hard dat gaat. Ja, nou, de gemiddelde snelheid van deze auto's, ja. Ze rijen uh, rondjes uh, van... Uh in de twee uh, minuten en uh, om het beeld van de snelheid uh, ja, is misschien uh, wat meer aanspreekt uh, de topsnelheid. Uh, de top rijdt hier op het rechte eind. Uh, rijden ze toch wel uh, tegen de 180 aan of er uh, net iets overheen. Zo, tegen de 180 aan. ja dat, dat voor die hele kleine autootjes is dat natuurlijk wel heel, heel hard allemaal. Ja, ja. dat is uh, tegen de snelheid. Uh, maar het, zijn, uh, ja, het is een hartstikke leuk klas om te zien, maar voornamelijk de klas in uh, België, Frankrijk, uh, Verenigde. Maar er zijn een aantal Nederlanders die daar ook in meedoen en, uh, dus, uh, heel leuk en spectaculair. Zaterdag hadden ze een race, vanmorgen hadden ze deze race dus. En als het klinkt is, uh, komt er nog een race 3 open van deze uh, automobielen Ja, en het is inderdaad om uh, drie uur vanmiddag ook. Dus uh, ook dan is het nog te zien, ook op de uh, de TV, neem ik aan. Nu nog niet. Nu, nee, nee, nu nog niet. Uh, er zit iemand uh, flijtachtig achter de computer. Maar uh, dat gaan we vanmiddag dan in ieder geval uh, wel zien. Goed Willem, uh, dankjewel. Graag tot straks voor het vervolg van, uh, van deze race. Oké. Okay. Dit is Race Radio, alleen op ZFM. I wonder if you could be my therapy. It's kind of awkward but obvious. that's what I need. Jack McMinders was dat van uh, twee jaar geleden. Bang on the piano. En dan voor Basement Jacks met uh, Red Alerts. CFM, Race Radio, Pit Report. Bit Report. Weet je altijd een raar beeld met Red Alert, dat lijkt volgens mij altijd de vrouw die, die uh, ongesteld is, denk ik dan. Gadverdemmen. Nou ja, ja nou, het zal allemaal wel Ja. ja, ja. Oh. <laughs> Goed, um, we gaan naar het zonnovergote Zandvoort. En uh, de eerste race die zit er alweer op voor de Pinkster Races. Tenminste, we hadden natuurlijk zaterdag ook al een race, maar voor vandaag heb ik het dan over. Willem van uh, Denzen. Ja, dat klopt helemaal, uh, Benno. Race 1 uh, heeft de al alweer gezien. Ja, en de weer naar is voor, uh, de Belg... Uh... Key vasters met op een tweede plaats uh, Mijnaar. En derde is het dan uh, Robert Minjeri uh, geworden. Gaan we even kijken, ja, is het, zijn het leuke races? Nou, als ik je vertel, uh, dit zijn dezelfde nummers 1 en 2 uh, als zaterdag. Wel in een andere volgorde, maar ook... We werken ook met deze klasse met de cut. Dus de winnaar is gekomen van plaats nummer 7. En degene op de tweede plaats is gekomen van plaats 8. Dat geeft aan dat er leuke inhaalacties zijn. Dat er mogelijkheden daar ook voor zijn in deze klasse. En in tegenstelling tot andere klassen waar wat minder wordt ingehaald. Wordt daar ingehaald in die andere klassen. Ze dus is het vaak wel met mooie acties of spectaculaire acties. Ook in deze klasse. Maar het geeft wel aan dat er mogelijkheden zijn in deze klasse. Dat hebben we ook gezien aan een van de Nederlandse Deelnemers. dat is uh, de Heus geweest, Bette Heus. Bette Heus uh, viel stil eigenlijk bij de start, min of meer. Dat veroorzaakte uh, wat problemen waardoor de safety car moest komen. Een andere deelnemer uh, die raakte de muur in het uitwijken. De Heus kon wel doorrijden, maar er was wat uh, met zijn motor. Hij sloot achteraan bij de safety car, uh, ging naar de pits, daar werd het een en ander aan zijn motor gedaan. Nou, kon weer aansluiten bij de safety car, achteraan het veld van uh, ruim 20 auto's. ...wist toch nog naar een zevende plek te komen. Dus uh, ja, actie uh, volop op de baan in deze klas. Het resultaat voor die uh, bedhuis is dan ook... ...dat we later op de dag hebben we weer een race van deze autootjes. Ook weer met de Riveus Script. Nou, hij is nu zevende geworden. gaat dan vertrekken van uh, plaats nummer twee. Dus ja, ook vanmiddag uh, weer actie uh, met deze automobieltjes. Dwerg-autootjes uh, op de baan. De nummers 1 en 2 moeten dan weer vertrekken van plaatsen 7 en 8. En uh, ja, die gaan er alles voor doen weer natuurlijk... Om, uh, naar voren te komen. Ja, ja, nou, ik heb ze gezien. Dit is inderdaad hele geinige autootjes. Het doet mij eigenlijk een beetje aan de jaren 60 denken. Zo'n zo opbouw, een beetje, een beetje robuuste opbouw. En um, nou Willem, um, dat gaan we straks weer doen. Over negen minuten dan gaat de volgende race alweer van start. Ja, dat klopt helemaal. Dan gaan we verder met de eerste race van uh, ja, onze oud vertrouwde. Ja, DPP, Dutch Powerpack. Uh, en dat is de Renault Clio uh, Cup. Ja, precies. En uh, heb je daar nog prominenten en namen in? Nou, genoeg uh, denk ik zomaar. Maar um, wat, er is natuurlijk getraind uh, zaterdag. Uh, wat kunnen we verwachten van deze race, denk je? Ja, er is getraind, is gekwalificeerd. Uh, en uh, ja, een van de dames van de Lachmond uh, team. En dat uh, in dit geval is uh, dat Sandra van der Sloot. Sandra van der Sloot, inmiddels ook alweer uh, de leider in dit uh, kampioenschap. Die is toch uh, de snelste tijd uh, neer te zetten, net op de tweede plaats. En maar 25.000 daarachter is dat Ardy van den. De en derde zien we dan alweer de andere dame van het landmachtteam, Sheila Verschuur. Het is wel zo dat bij deze Clio's de kwalificatieresultaten worden omgezet bij een van de twee races. Dus degene die het snelste was in de kwalie, die mag dan op achtste plaats starten. Of dat gebeurt tijdens race 1 of Twee, dat is me even niet duidelijk in dit geval. Maar ik ga ervan uit dat uh, Sondra van plaats 8 uh, moet gaan vertrekken hier. En uh, dat we uh, Marcel Duits die de achtste tijd wisten te zetten, dat we die dan gaan zien op plaats zijn. Dat gaan we zo meekrijgen hoe ze gaan vertrekken en dat gaan we zeker volgen. Maar de Clio Cup ja, zijn niet meer de grote startvelden die we gewend zijn uit de Renault Cups. Uh, jarenlang in allerlei verschillende types, hele grote startvelden met veel spektakel. Het uh, Clio Cup is uh, ja, inmiddels uh, geslonken tot... Uh, ook de 16 ja, 16 auto's ja een prominente afwezigen ja, zover je mag zeggen dat je prominent bent als je er niet bent. <laughs> dus, uh, <laughs> ik spilp van Riet. Uh, we hadden een week of drie geleden op spa uh, deze klas ook een reis. En toen uh, moest uh, Pim van Riet al afhaken met uh, problemen, gezondheidsproblemen. Oh. en Ja, en ik uh, weet uit eigen ervaring dat dat niet binnen drie weken over is. Dus ik ga ervan uit dat dit uh, ook de reden is dat hij daardoor vandaag hier ook niet aanwezig is. Oh, maar wat heeft hij dan? Hernia. Hernia, oh ja, dat is lastig sturen. Ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Pim uit Zwangshoek is dat. Uh, en, uh, ja. ja, die rijdt in Nou, dat is toch wel een prominent. Die rijdt al vele jaren mee, hè? Ja, en dat, zei, dat is ook de kampioen van het uh, afgelopen gelopen seizoen. Maar ja, oh. hij heeft nu al spa moeten missen. Nu mist hij de pinkste ja, dus, ja, ja. Dan uh, wordt dat toch... Uh, ja, titelverdediger zit er niet meer in voor deze man. Uh. Nee, nee, maar goed. Je gezondheid is het belangrijkste. En uh, daar eerst maar eens op letten. Ja, uiteraard. Oké, okay, Wim, nou ik zie dat ze al opgesteld staan en uh, we gaan de start uh, afwachten en komen dan beter terug. Dat is goed. Hoi. En wij gaan verder met uh, Race Radio met uh, een lekker muziekje, dacht ik zo Benno. Ja, ja, ja. Dacht ik ook. Ja, de, lekker swingen. The Country Girls are hier met American Girls. I could have been anyone she'd seen She waits another week to fall apart She couldn't make another day Position Opposition. ZFM Race Radio. You're in it so choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front.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 Africa Dfm Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou Ben Over 2,5 weken begint het weer, het WK. Het ja. is de, het officiële nummer van Shakira. Shakira. Oh, die heet Wakku. wakku. wakku, wakku. Nou, dat Moet ik gelijk denken aan die aan Rob Vrijdolf eigenlijk dat hij dit nummer hoort. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, en ehm. En, uh, Amazoren. Wat? Oh nee, we gaan naar het circuit toe. We gaan het circuit toe. Ja, ik hoop. ben helemaal, ik uh, zit helemaal in de, in de race zal ik maar zeggen. Dus ik was even verrast uh, door je opmerking. Nou, het circuit natuurlijk voor de Renault Clio's. Uh, Willem, nou, een, een, een strakke start uh, dacht ik zo. Ja, dat klopt helemaal uh, Benno. Uh, zeker een strakke start. Een strakke start ook van uh, Marcel Duits uh, die van Paul precision mocht vertrekken. Uh, Weliswaar niet vanwege het feit dat hij de snelte was in de kwalificatie. Hij was achtste dat speel spul wordt omgedraaid. En uh, degene die eerste was, zondag van de Sloot. Vertrok van P8 uh, Riyad, uh, positie dan uh, zou zeggen maar Marcel Duits. Marcel Duits uh, ik denk uh, van degene die hier op het uh, circuit nu rondrijdt in deze race, uh, de grootste uh, CFM-fan. Maar dit even uh, terzijde. Marcel Duits uh, nog steeds in de leiding. Het was uh, degene die van de tweede plaats moest trekken, Alexander Keizers, uh, die goed wist aanhaken. Michel Blekem al uh, van de derde plaats vertrok. Uh, die hebben we uh, na één rondje zien doorkomen op plaats nummer twee. We zagen ook dat uh, Alexander Keizers ergens. Uh, naast het uh, kwi stond. En, ja, of dat gebeurd is in uh, een, een incidentje uh, met Michel Blekemolen, dat hebben we niet kunnen zien. In ieder geval is het nu uh, nog steeds uh, Marcel Buitz aan de leiding met op de tweede plaats uh, Michel Blekemolen En daarachter is het uh, twee keer R. Steenmets. Uh, ik denk Ruud Steenmets op de derde plaats. Op de vierde plaats is het dan... Uh, en zijn uh, familielid uh, René Steenmets. Nou, net andersom. Ja, ik wist dat het uh, morgen erg steenwet maar <laughs> ik kon even niet zien. Ja, dan is het toch gok, dan is het er een Ja, Ja, precies, je, nee, ja, nee. je, had, je had 50%. Uh, Jozef uh, geeft ze in ieder geval een andere voorletter, maar goed. Ja. <laughs> dat, uh, nou, ze komen uh, inmiddels alweer hier uh, richting uh, Gela. Nog steeds uh, Marcel Duits. Voor, uh, Alexander Keijzer en uh, op de derde plaats is dan uh, inmiddels al uh, René Steenmetz met vierde Ruud Steenmetz vijfde Sheila uh, Bestuur zesde uh, zien we dan ook de andere wijze van de auto van Adi van de Ben dat zijn de eerste zes zoals uh, na ruim uh, ja, 2,5 ronde hebben ze er alweer op zitten. Ja, dat gaat heel hard. Uh, Willem nog een vraag over die auto's. Ik zie ze rijden met uh, een, uh, zeg maar een kastje. Er, uh, pal boven de voorruit. Is, is dat een camera of zo? Die ze allemaal met zich mee hebben. Uh, op het dakje. Ja, op het dakje. Bij Sila zie je een uh, oranje, als dus ik me niet vergis. Ja, een ja, een klopt. luchthappertje. Oh, een luchthappertje om wat ja. frisse lucht in die cabine te krijgen. Ja, ja dat. Ja, ja. Nee, maar dat zijn dus happetjes. Oh ja, nou het valt me nu eigenlijk pas op. En, en er wordt echt heel strak gereden, hè, om mezelf nog maar te citeren. Dat is, uh, ze zitten regelmatig in het zand. Ja, we zien dat het op het randje wordt het gereden. Maar zoals het nu komt, nog steeds sportief. En dat is de afgelopen seizoen eigenlijk toch wel het geval in die Renault Cup. We kennen de Renault van jaren terug. Dat er toch altijd wel incidenten waren ja. waarvan gezegd werd: Nou, kan dat wel. Maar dat uh, is toch aardig onder controle. Ja, precies. Maar de meeste namen die nu op het lijstje staan, die, dat zijn eigenlijk uh, toch gezetelde namen. Hè? Dat, uh, Sandra van der Sloot, uh, Nou, om over Michel Leek hem al maar niet te spreken. Oh, van de ven, uh, Marcel Duits, noem maar op. Maar ja, daar rij je ook uh, jongelingen in mee, hoor. Ik bedoel, als we kijken naar uh, het autootje met nummer 37, uh, Max Braams, uh, bijvoorbeeld. Uh, die uh, tv dit jaar in de, in de Clio Cup. En uh, hij heeft ook niet de uh, ervaring... Uh, je kan zeggen die de rest van het veld bij, Want het mannetje is 17 jaar. dus. je ja. nou? 17 jaar. En toch ja. alweer op een achtste plaats. Vorig jaar uh, actief uh, was hij in de Suzuki Swift Cup. En nu uh, ja, zijn doelstelling was eigenlijk voor het seizoen. om. Uh, hij doet mee in de Olympische klasse. Dat is voor uh, de wat minder ervaren uh, uh, mensen zeg maar, in de klasse. Om daar een keer op het podium te komen. Nou, we hebben vier racers gehad uh, dit jaar. Hij heeft er al drie keer opgestaan. En uh, hij is nu ook onderweg omdat uh, wij erom gaan binnenhalen alleen die Olympische Ja, nou, Max Braam zijn naam om te onthouden dus. Ja. Oké. Okay. Gaan we? Oh ja, precies, dat wou ik net zeggen. Goed Willem, nou, we hebben drie rondes gereden. We komen straks bij je terug. En dan horen we het vervolg van, van de race van de Renault Clio Cup. Dankjewel. Dankjewel. So styling through the arms and the lips and the face of the human Want you and the Four Atlantic Records Thinking of you CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. En als we aan de kliotjes denken Denken we gewoon weer aan Willem van Denzen Ook weer erbij Ja, en we denken zeker aan Willem van Denzen Want Willem, we hadden het over uh, Waar staat onze vriend Max Braams En uh, ja, de telefoon die lag er nog niet op Of hij ging diep door het stof op het uh, Ik dacht dat Tarzan bocht En uh, ja, Max die, uh, die begint Oh, die, die is helemaal uitgevallen zelfs dat klopt allemaal, uh, hallo? Ja, hallo? Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, jij uh, noemde allemaal Max Baank. Ja, die ging eraf in de Tarzanbocht. In eerste instantie hadden we nog, nou hij houdt hem mooi uit de band ook. Je kan zo wegrijden, maar op de een of andere manier groefde hij zichzelf toch in, in het grind daar. En dat duurde een rondje of twee, drie, uh, dat hij uh, eruit gesleept werd. Helemaal schande om in het grind te komen, want uh, net uh, voordat jij uh, je meldde voor de uitzending... ...zagen we ook dat we uh, Michel Bleukemolen dat hij denkt nou, grind... Daar ga ik ook een keer op zoeken. En die was in het geivak. Nee, maar om maar aan te geven. Ja. Dat, uh, kan iedereen gebeuren. Dat kan even goed een uh, ervaren uh, rot ook. De race, uh, ja, die is toch nog wel uh, spannend. Uh, Marcel Duits zes ronde aan de leiding. Maar uh, degene die toch uh, hard aan het werk is om uh, naar voren te komen. Is, uh, Sheila Verschuur, Sheila constant uh, snel zijn rondjes. Maar nu uh, heeft ze nog een hele tijd vastgezeten achter uh, René match Maar nu is het daar voorbij. En Sheila Verschuur inmiddels opgerust. Uh, Twee, met uh, twee. Met dan nog drie en dan zien we uh, vier. Inmiddels ook een uh, sluwe bos eigenlijk in dit gebeuren. Ardie van de Ven. Uh, iets wat tegenvallend uh, tot nu toe. Het komt er niet helemaal uit. Maar dat is toch uh, Sandra van der Slooten. Ja, die, uh, we zijn toch van haar gewend dat ze uh, flink uh, naar voren kan werken. Ja. Uh, en dat uh, hebben we tot nu toe uh, nog niet zien gebeuren. Die uh, dat wel doet is haar uh, uh, ja, geslachtsgenoot uh, en teamgenoot uh, Sheila Verschuren. Uh, die inmiddels de tweede pleit heeft uh, Veroverd en uh, met nog uh, een kleine vijf te gaan. Uh, Marcel Duits, uh, let op, ze komt eraan. Ja, precies. Ja. Hij kan zijn borstel maken. En, en uh, het blijft close racing. Hè. Het is, uh, dat hele veld zit nog redelijk dicht bij elkaar. Tot en met 10 uh, nou, eigenlijk. Ja, ja, ja en eigenlijk uh, hebben we toch close racing. En ja, een van de dingen die dat uh, werkt is natuurlijk. Dat je de snelste uh, omdraait. Dat je de snelste achter in een uh, andere volgorde zet. Ja. Dus dan moet er uh, gepochten worden en dan zie je ook dat er sneller, uh, zoals uh, Sheila duidelijk was uh, met een paar keer de snelste rondjes, ja, dat is leuk en aardig. Maar je moet ook nog iemand voorbij en het was The met uh, die dat uh, flink lang uh, volhield om uh, Sheila achter uh, zich te houden als het... Uh, uh, Marcel Duits, uh, zo dadelijk gaat het lukken, uh, ook vier rondjes, uh, ja dan uh, wordt dat voor uh, Marcel een hele leuke overwinning. Maar uh, ik ga er nog niet vanuit dat het dan uh, gaat lukken met uh, dat kleine wijfje uit Nijmegen uh, zo dicht op zielen. Kleine wijfje uit Nijmegen, oké. Okay. En uh, Willem, ja, de, de, deze regel van dat ze dat omdraaien, de, de snelste starttijd die dan uh, ergens uh, anders uh, van start gaat dan vooraan, um, die, uh, die is nog niet zo heel erg lang, toch? Nee, nee, die is. Ja, dat, het is eigenlijk begonnen in het westen. Ze zei het wereldkampioenschap, kampioenschap, uh, En er zijn meer en meer klassen uh, waar dat uh, is overgenomen. Je ja. kan het ook overdrijven. Vorige week uh, was ik in Arsenal. Daar je dat uh, met dat voetbalgebeuren, die Super League-formule. Daar wordt gewoon uh, de nummer 1 tot en met nummer 8 uh, omgedraaid. <laughs> Dan kijken eigenlijk mensen op plaatsen uh, in het begin van een race waar ze echt niet thuis horen. Maar dat is in dit geval uh, zeker niet zo. Ja. Iedereen die hier in de Clio onderweg is, die weet waar hij mee bezig is en die uh, weet ook uh, een snelle ronde te rijden. Het maakt het alleen uh, competitiever. Ja, ja, ja. het nou, moet wel een spectaculair gezicht zijn, hè? als nummer uh, 20 uh, ineens nummer 1 is. Dan, dan... Ja. ja toch? Ja, ja, ja. ja oké, okay, dat ja. is het zonder meer. Ja, ja, ja. We zien het in uh, meer en meer uh, races. Ja, ja. Nou ja, jammer dat we daar uh, 30 jaar op hebben moeten wachten, denk ik dan. Ja, het is uh, dit jaar ook voor het eerst in de Formula 2 Swift Cup, uh, die we later gaan uh, zien, is het ook ingevoerd. Oké, okay, <laughs> hartstikke goed. Nou, Willem, nog even dan gaan we naar de finale van deze race en dan komen we graag bij je terug van uh, wie uiteindelijk de Renault Clio Cup uh, heeft gewonnen. Dankjewel. Oké, okay, tot wel. Hoi. En wij gaan nog twee platen draaien voor het nieuws, want het is alweer bijna en, eh, tijd om, eh, om yeah, even, even een moment van rust te pakken. Binnen. Ja, inderdaad. En dat doen we met twee platen. Silia komt er zo aan. mijn eerste Manachau, Me Gusta Stoel. de la noche La Habana.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 Una de la mañana. Me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 Het weer. In het noorden is het bewolkt, verder zonnig. Vanmiddag meer bewolking en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 graden.